Dit is Radio City op 93,8 MHz van de FM. Ons telefoonnummer is 834949 in Hilversum. Dit is de zembok is op City Radio. Dit is de zembok is op City Radio. Dit is de zembok It is the